3 uur. Het NOS-journaal. Dick ter Hark.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 af aan landen als uh, Roemenië en Bulgarije, wat betreft de grensbewaking. En die grensbewaking moet dan ook zodanig plaatsvinden... dat niet mensen die daar binnen willen komen en niet mogen komen... die we niet willen hebben, toch kunnen. Omdat ze, uh, nou ja, uh, corruptie of wat dan ook, uh, zeg maar via die weg... Uh, toch toegang kunnen krijgen. En daarom zal hij eerst een Europees besluit blokkeren. De man die op Prinsjesdag een vaccinelichthouder tegen de Gouden Koets gooide... krijgt geen gevangenisstraf en moet wel maximaal een jaar... een psychiatrische behandeling ondergaan, heeft de rechtbank bepaald. Volgens de persrechter was TBS in dit geval niet op zijn plaats. Er is geen TBS opgelegd omdat meneer weliswaar... ontoerekeningsvatbaar is en een ernstige stoornis heeft. Maar dat het gevaar dat hij inderdaad zal escaleren naar fysiek geweld... ten aanzien van anderen... Uh, moeilijk is in te schatten en dat uh, een plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis op dit moment afdoende lijkt. De man van 30 had eerder gezegd dat hij tot zijn daad kwam, omdat hij vindt dat koningin Beatrix onrechtmatig op de troon zit. De regering van Indonesië heeft jarenlang zelf islamitische strijdgroepen opgericht en betaald. Dat zegt een hoge Indonesische oud-militair. De strijdgroepen moesten onrust veroorzaken tussen moslims en christenen in opstandige gebieden. Zo kregen de rellen begin jaren negentig op de Molukken het predicaat religieuze onlusten. Maar in werkelijkheid zal de politieke elite, zat de politieke elite en het leger achter het geweld, zegt de oud-militair. Volgens hem werden er duizenden moslims gerekruteerd voor de strijdgroepen. Correspondent Michel Maas. Het is een generaal die, die al... Al vaker een boekje heeft opengedaan over wat er in het leger zo gebeurt. Maar uh, ja, kennelijk vond hij nu het moment om ook hierover eindelijk eens wat te vertellen. En dit kunnen we zeker wel serieus nemen. Het is iets wat al veel mensen uh, vermoeden en wat soms al uh, naar buiten komt. Maar deze keer is de bron toch wel uh, veel betrouwbaarder dan uh, doorgaans het geval is. Twee mensenrechtenorganisaties hebben de Nederlandse regering opgeroepen... om de samenwerking met Indonesië tijdelijk op te schorten... tot de regering in Jakarta met een verklaring komt. Nederland wil de ambassade in de Libische hoofdstad Tripoli... zo snel mogelijk heropenen, dan schrijft minister Roosentaal aan de Tweede Kamer. Maandag vertrekken diplomaten naar Tripoli om voorbereidingen te treffen. De ambassade ging half maart dicht vanwege de gevechten... tussen opstandelingen en de troepen van Gaddafi. Het is de bedoeling dat de ambassade in Tripoli... begin volgende maand wordt heropend.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 31 kilometer file nu... de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte. De meeste files staan in het midden en het zuiden van het land. De opvallende files zijn op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knopend Eemnes en Afrit Buntschoten, 7 kilometer lang. En op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Maastricht Airport en Knopend Kruisdonk, 4. De A22, Velsen-Beverwijk, daar is de Velsen-tunnel in beide richtingen... maar bereidbaar door één rijstrook. Er staat twee kilometer beide kanten op en uh, dat komt door een ongeluk. Op de A50 Arnhem richting Os staat een file van vier kilometer... tussen hetere en knopend Ewijk. Nou, ik dacht bij de...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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug. We zitten in Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En u bent van harte welkom. Moeten we blij zijn met de terugkeer van de wolf in Nederland? CDA Tweede Kamerlid Marike van der Werf vindt van niet. Robert Ketelaar van Natuurmonumenten vindt van wel een debat. En hoort een gastcolumnist, Bert Brussen, over Kunduz. U mag... Reageren Graag zelfs twitter ons, hashtag afro.vml. U kunt mailen naar vrijdagmiddaglive.afro.nl. En u kunt ons bekijken via de website afro.nl vrijdagmiddaglive. Iedere week krijgen in Vrijdagmiddag live twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee kardelen zetten we daar speciaal voor klaar. Twee mensen met verstand van zaken daarachter. En vandaag gaat het over de wolf. Want meer, na meer dan een eeuw aanwezigheid is de wolf waarschijnlijk weer terug op Nederlandse bodem. Eind augustus namelijk doken er foto's op van een op een wolf gelijkend dier. dat rondliep in de omgeving van het Gelderse Duiven. Moeten wij ons zorgen maken over de intrede van dit wilde dier. in ons dichtbevolkte Nederland? Robert Ketelaar, ecoloog bij Natuurmonumenten vindt van niet. En CDA Tweede Kamerlid Marieke van der Werf stelt dat Nederland van nu niet meer geschikt is voor de wolf. Eh, Robert Ketelaar, om even te beginnen, die foto's. Ik zei al, ja, een, een op een een wolf gelijk een dier, het, het zou natuurlijk ook gewoon een hond kunnen zijn, of niet? Uh, dat klopt. We weten niet 100% zeker of dit dier inderdaad ook een wolf uh, betreft. Uh, wat we wel weten is dat uh, de wolf zich uh, flink aan het uitbreiden is in Duitsland... en dat het een kwestie van, uh, van, van jaren is dat er in ieder geval een wolf uh, Nederland zal bereiken. Ook al was dit geen wolf, hij gaat hoe dan ook, linksom, ja, rechtsom... Hij staat uh, duidelijk aan de deurbel te rinkelen om binnen te komen, ja. Ho hoe lang dat duurt, dat is... Nou, inschatting. Heb jij een kristallenbol? Nee, niet, heb dus ik niet. Zou het niet okay. Ik zal er ook niet over uitlaten. Marieke van der Werf, ooit wel een wolf in het wild gezien? Nee, nog nooit. Nee, nog in nooit? In dierentuin, nee. Bang voor wolven? Uh, nou, het hangt er af. Ik, uh, voor het beest zelf, als nee. persoon bedoel ik? als persoon ben ik <laughs> niet uh, bang voor nee, de grote wolven. Dat is nee. niet de reden dat u, dat, dat u het niet toejuicht. Uh, wat de reden wel is, gaan we zo direct horen. Ja. Want dan gaat u in de, het uh, debat met Robert Ketelaar uh, over de stelling... Zoals wij die hebben geformuleerd. De, de terugkeer van de wolf is niet goed voor Nederland. Maar eerst gaan we weer even luisteren naar Susanne Matthijsen en de Deformations. Laatste ronde, licht en aan. De hoogste tijd om weg te gaan Thaise transen dansen vreugdeloos Op knuffelrok Laatste ronde ligt en aan Het personeel wil dat we gaan Een dikke man verliest mij dogeloos Op de gok en in dit troosteloze oord zit ik met jou, zomaar een man. En in dit kloterige oord zit ik met jou, een man, een vreemde. Wat te praten en te drinken. Oppervlakkigheid, op egoïsme. Niet op huis, niet op boom, niet op beest, op altijd feest. Op door de week. op neuken, op drugs op de stad, op dit troosteloze oord, op dit kloterige oord, op Thaise transen, op die dikke vette man die daar die automaat zwee. Nog een rondje en alle mensen die we haten liggen samen te slapen in bed al dat volk verachtend rook ik nog maar een 32e sigaret en zingt bon jovi nog een lied. Ik moest maar eens naar huis. Nou ja, nog eentje dan. Jij begrijpt mij. Jij begrijpt mij. Nog eentje op Bon Jovi. En nog eentje op Jacques Brel. Ik ga niet met jou naar bed vannacht. Maar ook dat begrijp jij wel. En ineens sta ik alleen op de brug. Na. het was echt heel gezellig. We komen nog eens terug. En alles wat ik wil nu. Susanne Matthijsen en de Deformations. Dit was uit het programma Deformé, Susanne. Was het uit het programma Deformé? Dit is een liedje uit het programma. Goed, dan hebben we dat ook weer vastgesteld. Uh, uh, we, we hebben een bijzondere uitzending... want we hebben niet alleen Susanne hier... Uh, voor de live muziek... maar zo direct ook nog een andere artiest. Voor het eerst dat we er twee hebben. Signe Tolovsen, die zit hier uh, voor me. Uh, Signe, ik begrijp, je bent nog geen 30 jaar zangeres... maar niet te geïnspireerd door Janis Joplin en Paul Simon. Klopt dat? Ja, onder andere. Dat lazen we op je, op je Wikipedia-pagina. Uh, het zijn wel hele uiteenlopende artiesten om je door te laten inspireren. Ja, nou, behalve uh, Janice en uh, Paul Simon ook uh, Edith Piaf en Maria Callas. En, <laughs> Noem er nog ja. maar eens wat bij. Ja. <laughs> en wat, wat, wat, wat, wat is het, want er moet dan een soort rode draad voor jou in zitten in die mensen. Wat, wat is dat dan? Um, nou, iemand vroeg mij vorig jaar van, wat zijn, wat zijn jouw drie, de drie artiesten die jou echt, echt geïnspireerd hebben. En dat waren dus eigenlijk Janis Joplin, Edith Piaf en Maria Callas. Maar um, allemaal vrouwen? Ja, toevallig. Um, voor mij gaat het, is de rode draad daarin dat... Um, bij hun hoor je... Je hoort, een, je hoort pijn zo in hun stem. Bij alle drie? Ja, en ook een geweldige podiumpresentatie... Terwijl ja. Marie Callas natuurlijk, uh, uh, nou ja, als, als klassiek zanger, hè, sowieso een perfecte techniek had. En uh, Janice Joplin de stem ongeveer uh, aan Gort schreeuwde. Ja, maar ook een, ook een hele goede techniek. Door wat, wat, hè, wat zij kan, dat kan ik niet. Zelf er was in vooral veel drank. Ja, dat ook. Ook, ja. <laughs> ja. En wie voel je het meest verwant, dan met Callas of met Joplin? Mm. Dat is een nee, gewetensvraag. Geen, ja, nee, geen, nee, eigenlijk met allebei, omdat ik ben opgegroeid met klassieke muziek. Um, en toen vond ik, toen ik 17 of 18 was... mijn vader was, was best wel een nerd, uh, muzikoloog... Uh, al, al de, de platen die hij had, heb ik net uitgevonden... zijn de beste platen die ooit opgenomen zijn. Weet je wel? Dat zijn echt platen die voor 400 euro uh, dollar van, uh, op eBay verkocht worden. Dat ontdek je dus, dan uh, achteraf weer van je vader. Ja, ja. precies. Ja. En toen ik 16 of 17 was... toen vond ik dus ineens Janis Joplin in zijn platenkast... En toen dacht ik, oh, mijn vader is eigenlijk best wel cool. Ik ben benieuwd ja. hoe, hoe jou dat heeft geïnspireerd. Want je bent singer-songwriter, dus je schrijft ook zelf uh, muziek. Dat gaan we zo direct horen. Ja. Uh, want je komt niet alleen maar praten. Gelukkig, je gaat ook spelen. Maar dat doen we zo direct nadat we het volgende onderdeel van het programma hebben gehad. Dankjewel. Debat met ecoloog Robert Ketelaar en CDA Tweede Kamerlid Marike van der Werf. Ze gaan discussiëren over de stelling... de terugkeer van de wolf is niet goed voor Nederland. Ze krijgen allebei eerst een halve minuut om ongestoord te spreken... en daarna mag u elkaar gerust onderbreken wat ons betreft. Uh, Marike van der Werf, u bent voor de stelling. U mag beginnen. De halve minuut om uit te leggen waarom. Er is een, uh, wellicht een wolf gesignaleerd in Nederland. En dat is uh, goed nieuws. Dat is een compliment aan alle natuurbeheerders. Dat die wolf denkt van daar is goede natuur voor mij. En hij heeft zich een weg gebaand door het roergebied... met gevaar voor eigen leven en is hier mogelijk naartoe gekomen. Toch is dat niet goed voor ons land. Tenminste ook niet als het er meer zouden worden. We hebben een dichtbevolkt land met heel veel functies naast elkaar. Het is woekeren met de ruimte. We hebben natuur, we hebben recreatie, bedrijventerreinen, wegen, steden. En het is niet goed als de wolf met zijn zwervende karakter... Robert Ketelaar van Natuurmonument een halve minuut. Ja, wij uh, vinden dat de wolf uh, welkom is in Nederland. Het is een dier wat hier uh, thuis hoort. Heeft lange tijd in Nederland uh, geleefd. Um, komt nu weer terug um, vanuit Duitsland. Um, en uh, dat is goed nieuws voor de wolf zelf. En we vinden vooral dat het heel belangrijk nieuws is voor Nederland... Uh, alleen, er moet wel wat gebeuren. We moeten een goed debat met elkaar voeren. Met mensen, met boeren, met natuurbeschermers over de komst van die wolf. En een tweede punt is dat er een goed plan van aanpak moet komen... om die wolf ook goed te kunnen laten landen. Uh, en dat zijn eigenlijk de twee aandachtspunten van het natuurmonument. Dat waren de eerste halve minuten, meneer Ketelaar. Ja, het verwelkomen van die wolf, ik zou bijna zeggen de liefde voor de wolf... zorgt die niet voor heel veel leed bij andere dieren als die wolf hier is? Uh, de wolf is een roofdier... Dus het uh, leeft vooral in bossen, uh, eet daar uh, herten en zwijnen. Dus in die zin uh, zou je dat kunnen zien als uh, leed voor dieren. Dat is natuurlijk ook hoe de natuur werkt. Kippen. Um, het belangrijkste aandachtspunt is inderdaad uh, het plan van aanpak. Want een wolf, uh, wanneer die zeg maar, dicht in de buurt van, uh, van de mens komt... Van, uh, met name ook van, uh, van landbouwers... Uh, is de kans aanwezig dat zo'n wolf ook een schaap pakt. Daar is gelukkig heel veel ervaring mee in Europa... om wolven en, uh, en uh, laat ik zeggen, vee goed van elkaar te scheiden. Hoe kun je dat voorkomen? Dat kan onder andere door het aanbrengen van bepaalde vormen van afrastering. Dat noemt men schriknetten. Dat is een soort netachtige afrastering waar stroom op staat. Dat kan met gebruik van bijvoorbeeld wachthonden. Er zijn in Europa heel veel ervaringen mee. Die hebben we in Nederland nog niet... En uh, ik denk dat het hoog tijd is dat... Maar we, het is simpel te voorkomen, zegt u, dat, dat die andere beesten aangevallen laat staan opgegeten worden door de wolf. Ja, er leven in Europa 20.000 wolven. En uh, we hebben denk ik uh, als mens laten zien dat we in Europa goed samen kunnen leven met die wolf. Mevrouw van der Werf, u hoeft zich geen worden. zorgen te maken. Nou, um, ik denk dat ik me hier uh, uh, in Amsterdam niet direct zorgen hoef te maken. Maar ik denk dat, uh, we hadden het net over de agrarische sector... ik denk dat daar wel degelijk zorgen leven. Want inderdaad, een wolf zal ook een lammetje, een veulen, een schaap, een geit... en daar zijn natuurlijk maatregelen voor te treffen, dat geloof ik wel. Maar zo eenvoudig als de heer Ketelaar doet voorkomen... vind ik dat toch niet klinken. Maar wat vreest nette, u dan als die wolf terugkomt? Dat er... Uh... Uh, dat de uh, agrarische seks zal iets doen om zijn beesten te beschermen. Dus inderdaad, of maatregelen die geld kosten... die volgens mij niet zo mooi zijn in het landschap... of de dieren binnenhalen. En dat vind ik, we hebben in Nederland met elkaar zijn we nu juist bezig. De dieren moeten naar buiten. De koeien, ook, moet dat in is de, wei. de koeien moeten in de wei. En laten we dat nou zo houden. Onbeschermd staan ze daar en laten we nou niet... We zijn het punt gepasseerd dat we dat weer allemaal gaan veranderen... om ze te beschermen tegen een dier dat helemaal niet nodig Meneer is. Ketelaar, waarom willen wil u al die dieren achter een hek zetten? Nou, ik denk dat, dat, dat mevrouw ook wel gelijk heeft dat die, dat die angst ook terecht is onder boeren. En ik denk dat het ook goed is dat we samen gaan kijken naar welke maatregelen dan inderdaad ook noodzakelijk zijn. Nou ja, dat zijn die zijn. hekken. Maar dat hoe is... die in te passen zijn. Er zijn ook, laat ik zeggen, er zijn ook meer maatregelen denkbaar. Um, ik denk dat we ook gewoon moeten kijken van hoe men dat in andere landen van Europa doet. Nogmaals, maar wat zijn... kan je anders doen en dan naar ze binnenzetten of hekken plaatsen? Um, nou, dat, um, je, laat ik zeggen, je kunt ook door uh, natuurgebieden op een bepaalde manier in te richten... Um, uh, zijn maatregelen denkbaar op het moment dat die wolf zich zou vestigen in Nederland. En dat is niet gezegd dat het gebeurt, maar... Um, hij klopt aan de poorten van Nederland. Het is spannend om te zien wat er gebeurt. Um, we moeten die beesten ook gewoon heel goed bijhouden. Heel goed um, uh, beoordelen. Gewoon goed in de gaten houden, mevrouw van der Werg. Nou, dat, daar zegt u, dat is nou juist ook een van de punten. Goed in de gaten houden. Want stel dat, dat de wolven komen... Um... Een punt is, een wolf is een beschermd dier. Als het hier eenmaal is, dan is het een inheemse beschermde diersoort. Nou, dat is mooi. De wolvenpopulatie is daardoor gegroeid. Maar dat betekent dat we het niet kunnen controleren. En als je uitgaat van natuurlijk natuurbeheer... dan moet je zeggen, ja, dat moet ook allemaal kunnen. En, maar dat punt zijn we in Nederland gepasseerd. Dat is steeds wat ik zeg. Het zou prachtig zijn... maar die wolf die loopt door Noord- en Midden-Europa... en er is dat stukje in het uh, Noordwesten, Nederland... waar, het, gewoon, waar uh, het terrein niet meer geschikt is... Want we kunnen het dus ook niet controleren. Dus als het te veel wordt, hebben we echt een groot probleem. Want we mogen hem niet vangen en we mogen hem niet schieten. De afgelopen honderd jaar is Nederland natuurlijk wel veranderd, meneer Ketelaar. Iets dicht bevolkter geworden, bijvoorbeeld. Dat klopt. Europa zelf is ook heel erg veranderd. Ja. En toch neemt de wolf dus... overal in Europa toe. Uh, en op heel veel plekken leeft de wolf ook op een hele prettige manier samen met mensen. Zonder dat wolf en mens last van elkaar hebben. Maar als hij dan inderdaad, zoals mevrouw van der Werf vreest, uh, hier niet alleen komt... maar bovendien zich ook nog heel erg uitbreidt en er op een gegeven moment toch te veel zijn... wat kan je dan doen? Want het is een beschermd dier. Ja, dan komen we in uh, een situatie terecht die ik heel moeilijk kan voorspellen. We weten genoeg over het gedrag van wolven... dat uiteindelijk de natuur ook een bepaald evenwicht zoekt. We kunnen wolven en mensen en wolven en dieren... in redelijke mate van elkaar scheiden. Maar u bedoelt, dan gaan er vanzelf weer wolven weg of zo? Nee, als de wolf vindt dat het hier geschikt is in Nederland, dan, dan blijft zal de wolf. En als het te veel zijn, wat kunnen we dan doen? Ja, wat is te veel? Kijk, ik denk dat dat precies de elementen nou, dat zijn. dat is mevrouw van der Werf. Nee, dat klopt. Als het wou... zo fijn is. Ik wilde daarop reageren om aan te geven dat dat ook elementen zijn die in het debat wat we nu met elkaar moeten gaan voeren aan de orde moeten gaan komen. Uh, onze insteek is dat de wolf zelf bepaalt of hij of zij komt. Of het een mannetje is of een vrouwtje die de grens oversteekt. En dat we nu met elkaar moeten gaan kijken hoe we dan die wolf het beste kunnen laten landen. Uh, en dat ja. uh, soort elementen horen daarbij. Mevrouw, Ja, en ja. ja, dan is natuurlijk uh, uh, nog een punt. Want ik, ja, ik vind, meneer Keter ik overtuigt mij niet dat, dat het uit de hand gaat lopen. Dat, is inderdaad dan, ja, dat weten we niet precies. Dat vind ik toch voor, voor zoiets wat zo ingrijpend is uh, in, in, in de manier waarop wij uh, zijn ingericht. Vind ik dat een wat gevaarlijk uh, toekomstbeeld. Maar ik vind ook, we zijn ook in Nederland, hebben we, dat hebben we nou jarenlang opgebouwd. Dat we een onbekommerde houding ten opzichte van de natuur hebben. Natuur is leuk. Dat moet je beleven, daar moet je in met GPS-tochten, schat zoeken, laat je kinderen erin spelen. Dat, dat kun je allemaal wel gaan veranderen. Maar ik vind, ik maar zo vind director, het dat Je hebt niemand meer de opgedaan. natuur in. Nee, je moet dan dus ook zeggen van nou, het bos is niet alleen maar leuk. En dan bent u blij, meneer Ketelaar, want dan blijft de natuur een beetje beschermd. Um, in heel veel grote natuurgebieden in Europa en Noord-Amerika leven wolven, daar gaan mensen graag naartoe. Um, daar hebben mensen uh, De kans om een wolf tegen te komen is ook daar heel erg klein. Um, ik denk dat uh, sommige natuurgebieden waar die wolf zich gaat vestigen in Nederland... die worden er uh, spannender op. Uh, sommige mensen, <laughs> ja, sommige mensen zullen daar angst voor <laughs> ja. hebben. Um, het is nieuw. Uh, we hebben honderd jaar niet met wolven geleefd in nee, Nederland. Maar nee, dat en dat ging betekent ook dat goed, we eigenlijk. er ook niet gewend aan zijn. Maar waarom um, de honderd jaar ging het prima? Waarom moeten dat we het nu terug ik hebben? denk dan? dat we als mensen ook volstrekt gelukkig zijn. Uh, maar de wolf die wil graag terugkeren. En, maar wat eh, levert het ons op, de terugkeer van die wolf? Behalve dat mensen bang zijn om meer de natuur in te gaan. Wat levert het ons op? Dat is een... Dat is, een, dat is, een, nou, dat is een natuurlijk een weer een verkeerde vraag. Het is, meer een, het is meer een gegeven dat de wolf op dit moment aan de poorten van Nederland klopt... graag naar binnen wil, wil kijken of het hier geschikt is... En onze insteek is dat dat kan. Dat hij daar welkom is. En dat we daar met elkaar goed over in debat moeten u, gaan. U, u zegt het gaat om de wolf. U redeneert vanuit de wolf. Die wil terug, dus moet hij terug. Uh, mevrouw uh, ja, van de Werf. Als u zo geluisterd hebt. Vindt u dan dat er helemaal niets zit in de argumenten van meneer Ketelaar? Of toch wel iets? Nou, als je zegt van natuur, en, en, en natuur heeft altijd iets met oorspronkelijkheid te maken... en die wolf was hier ooit, van ja, is het dan zo, hè, zou het dan niet mooi zijn als hij weer terug is? Vanuit een idyllisch beeld kan ik, kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar ik vind, zoals we nu in Nederland ingericht zijn... moeten we dat niet, niet willen, doen. hoe graag de wolf het zelf ook wil. En ik vraag me af of hij het wil, want hij komt al heel snel mensen tegen... en een wolf houdt niet van mensen. Ja, je kan het hem niet vragen, dat is altijd vervelend. Meneer Kever, zit er iets of helemaal niets in de argumenten van mevrouw Van der Werf? Nee, er zit zeker wat in, want ik denk ook dat, uh, dat zeg maar de gevoelens die mensen hebben over wolven, die zijn reëel. Sommige mensen zijn er bang voor. Andere mensen vinden het prachtige dieren. Uh, we gaan als Natuurmonumenten vandaag een website de lucht in uh, laten... Uh, dat is een website die gaat over wolven, maar vooral ook over mensen. Daar kunnen mensen reacties geven, vragen stellen over wolven. En op die manier proberen wij in ieder geval ook een bijdrage te leveren aan het gesprek over de wolf. Dat je er niet bang voor hoeft te zijn. Uh, en uh, nou, zoals ik nu met mevrouw het gesprek aan ga over de wolf, zo willen we dat ook in uh, de komende tijd gaan we doen. We zijn hier en... begonnen en ik zou zeggen, uh, gaat u vooral door met het debat. Dank voor dit moment, ecoloog Robert Ketelaar en Tweede Kamerlid voor het CDA, Marike van der Werf. Hallo, hallo. Hier Avro Radio met een nieuwe stem. Dat zit zo. Die Justus van Oel moest op vakantie naar de bezette gebieden... en toen leek het de Avro wel dolletjes mij te vragen. Buikplan Avro. Aan het einde van deze column zullen we weten hoe puik. Even alvast voor de meerderheid der luisteraars... klachten kunt u kwijt via vrijdagmiddag live at Oh pardon. Per briefkaart naar Postbus 2 J JA de Hilversum. Anyway, waar ik het dus over wilde hebben... is datgene waar heel Nederland het sinds gisteren over heeft. Want ja, het is weer voortijdig uitgelekt. En opnieuw was dat niet de bedoeling. Dus dan is het nieuws. U raadt het al. Ik heb het natuurlijk over de politietrainingsmissie in Kunduz. Schijnt namelijk dat onze minister van Defensie Hans Hille in het weekblad Vrij Nederland, of zoiets... had gezegd dat de Kunduz-missie een militaire missie is. Dat is ook zo, maar dat mag je dus niet zeggen van Jolanda Sap. Militaire missie. Ik herhaal, militaire missie. Want dat is het niet en daarom moet Hans Hille zijn excuses aanbieden. Voor het wit noemen van sneeuw en het beschuldigen van de regen... dat het nat wordt, begrijpt u wel? Maar hebben ze dus in een lachstuip uit mijn huis moeten takelen... toen ik het hoorde. Daarna hebben ze mijn cromentene operatief weer recht moeten zagen in het ziekenhuis. Serieus, grappiger wordt het dus niet. Hier komt geen appeltjesgroene schijn van belangenverstrengeling meer overheen. Een CDA-minister die van GroenLinks niet mag zeggen dat 1 plus 1 2 is. En dat dan ook gelijk maar niet meer doet. Want anders valt het draagvlak voor deze missie onder de bevolking weg. Zo werd deze mop vervolgens uitgelegd. Nou mensen, met GroenLinks hebben we verder geen oppositie meer nodig. En ook geen wetenschap, logica of mathematisch stelsel. In dit soort lichtfietsen en windmolens wereldbeeld is namelijk geen plaats voor waarheden die pijn doen. Daar worden al die GroenLinksers doodongelukkig van, het bestaan van geweld. Dus is het er gewoon niet. Je zegt gewoon, ho, stop waarheid, je gaat over mijn grenzen heen. En poef, we dansen ineens allemaal naakt om de juichttotum in de elfentuin. Echt waar hoor, ik heb het geprobeerd. Heb daar straks even geskuipt met een van de ISAF-militairen in Kunduz. Die slachtoffer is geworden van een bermbom, En heb hem verteld dat het geen bermbom was, maar een vreedzaam opbouwwerktuig. Die jongen was op slag dolgelukkig kon ik me goed voorstellen. Toch niet voor niets aan beide benen verloren. Had hij nog geen eens bij stilgestaan, alhoewel staan wat ironisch klonk uit zijn mond, dat je door de zaken positief te bekijken, de werkelijkheid gewoon naar je hand kunt zetten. U begrijpt, ik ben een tevreden mens. Eindelijk eens iemand echt gelukkig gemaakt door positief progressief te denken. Als u straks iemand jubelend op een kekke vouwfiets door Amsterdam ziet slingeren, ben ik dat. Uit naam van Hans Hille schreeuw ik dan ook, zin in de toekomst.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 En de Indonesische regering heeft jarenlang zelf... ...Islamitische strijdgroepen opgericht en betaald. Volgens een hoge Indonesische oud-militair moesten strijdgroepen zaaien ...tussen moslims en christenen in opstandige gebieden. Zo kregen de rellen begin van jaren negentig op de Molukken... ...het predicaat religieuze onlusten. Maar in werkelijkheid zaten de politieke elite en het leger... ...achter het geweld, zegt de oud-militair. En dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie... Het is niet uh, drukker dan normaal op vrijdagmiddag. De meeste files staan in het midden en het zuiden van het land. Wat opvalt is op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Twee kilometer file tussen Blariken en Knopend Eemnes. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Maastricht Airport en Knopend Kruisdonk vier kilometer. Dan de A22 Velsen-Beverwijk, want in de Velsen-Tunnel is een ongeluk gebeurd. Daarom is in beide richtingen maar één rijstrook beschikbaar... en in beide richtingen staat ook twee kilometer file. Ook de omliggende wegen hebben daar last van. Op de A50 Eindhoven richting Os tussen Eindhoven en Sint-Oederode. Daar staat een file van 8 kilometer. Een vrachtwagen heeft gier verloren op de weg. En daarom is de rijstrook dicht bij Sint-Oederode. Verkeer richting Nijmegen kan het beste omrijden. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Welkom terug. We zitten er nog steeds in de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Arnoud Groot gaat ons zo vertellen hoe internet ons terugwerpt... in de tijd van het Wilde Westen. En Frits Barend die is alweer gearriveerd. En die heeft allerlei sportieve hoogte- en dieptepunten beleefd afgelopen week. U kunt erop reageren door ons te twitteren. Hashtag AvroVML. U kunt mailen naar vrijdagmiddaglive En u kunt ons bekijken op onze website avro.nl slash Wim, Willem, Lex, Sander. Ja, man. Wat ben je aan het doen? Alle stoppen zijn doorgeslagen. Nou, we hebben net een emmer water over de modelsprobleem van opa Bernard gekieperd. We, de pluralis majestatus of andersom, dat past je nog niet, wantje. Ja, maar mam, ik doe watermanagement. Je ziet de, zo heel duidelijk dat er bij onverwachte waterzoot... in grote delen van het land de elektriciteit uitvalt. Zet die emmer neer. We gaan oefenen. Zitten. God! Stil! Vroeg of laat moet je toch gaan doen de troonreden. Kijk, de eerste keer zul je in die koets zitten... en de mensen langs de kant horen schreeuwen: Waar is onze vorstin? Waar is die bindende vrouw tussen volk en vaderland? Waar is ze? Beatrix! Beatrix! Wij willen Beatrix! Wie is die slangel? Laat hem oprotten." Ja, maar ik heb een lekkere wijf naast me zitten. Oké, okay, toegegeven, maar dat had je vader ook destijds. Oh ja, wie dan? Oppassen, kereltje. Goed, dan kom je de ridderzaal binnen. Voor zover ik me herinner, roepen ze dan drie keer... leven de koningin. Kan dat in mijn geval niet leven de koning worden? Daar is een wetsverandering voor nodig en daar heb ik niet zo'n zin in. Voorlopig niet, tenminste. Dus je went er maar aan. Bovendien roepen ze het toch voor Maxima, niet voor jou. En dan? Nou, dan ga je zitten met dat pak papier en probeert je afkeuring en walging tijdens het lezen zo min mogelijk te tonen... Nou, dan nou, nou was u zelf ook niet zo sterk in, mama. U zat vorig jaar ook te kijken als u een dode citroen met bedorven haring zat weg te werken. Kom dicht! Hier, een troonreden. Lezen. <lacht> Wat zit je te lachen? Beginnen. Ja, Duitsers. Pardon? Ja, dat staat hier. Landgenoten. Ik ben Duitser, mama. Ja, dat hoeven zij niet te weten. Doorgaan. Oké. Okay. Ondanks het feit dat de economie wereldwijd onder druk staat... blijft Nederland een van de stabielste welvaartslanden ter wereld. Het is daarom volledig onnodig om in een paranoïde... nationalistisch getinte angstcampagne bepaalde... Dit is allemaal doorgestreept met een gele markerstift, mama. Ja, dat vond Geert niet goed. Hij heeft er wat voor in de plaats geschreven. Wat? Dit hier in Velgroen? Nederland staat tot de oksels in de tsunami van schapenbloed... waarmee wij door de hordes middeleeuwse welvaartzoekers... die onze cultuur willen vertrappen... onze eigen Noordzee in worden gespoeld. De hele tijd. En de kunst moet ook weg. En verder hou ik mijn mond als het te dichtbij komt allemaal. Geert. Dat laatste moet je niet voorlezen, denk ik. Oké. Okay. Ook zullen de zijn op de meeste sterke alcoholische dranken... drastisch omlaag moeten. Dit komt uit een fictieve kerstboodschap van Wim T. Schippersman... uit 1974. Ja, maar hij had wel gelijk. Ja, die slag is u. Goed, verder lees je dus stoïcijns die hele bagger voor. Uh, en er zijn moddervette hapjes na afloop. Denk daar maar aan. Oh ja, en aan het eind zeg je dan nog iets over de toekomst... en het volk en de steun van God. Wie? God! Maxima, hoe weet mama dat jij mijn piemel God noemt? Pieter Bouwman en Marian Luyf hoor u... Mensen die dachten dat de overheid zorgvuldig met onze gegevens omgaat... zijn de afgelopen weken weer een paar illusies armer geworden... want overheid, overheidssites bleken gekraakt. En ook de miljoenennota natuurlijk bleek gisteren al ruim voor tijd... integraal op het net te staan. En iemand die niet verbaasd was, is onderzoeksjournalist Arnoud Groot. Hij schreef het boek We weten wie je bent. Deze week ligt het in de winkel. Een boek over privacy op internet. Welkom, Arnoud. Uh, aanschrijft ook Frits Barend. Frits, uh, ja, was jij eigenlijk verbaasd over het feit dat, dat die overheidssites sowieso lek waren... maar dat de tronreden tron miljoenennoten hebben gegeven? Nee, gingen? ik was niet verbaasd. Want ik verbaas me niet meer over dit soort stommiteiten van de overheid. Het was echt zo lachwekkend dat het inderdaad waar is. Voor jou uh, ho hoeft dat niet Je kunt het misschien misschien niet bedenken, fictie is soms... Uh... Maar het kan misschien nog erger zijn dan je denkt. Want Arnaud Groot, uh, nou, laten we even inhaken op de, op de actualiteit van ja. die miljoenennota. Uh, mm -hmm. Daar was je niet verbaasd over? Nee, zeker niet. Want, nou, dat is natuurlijk wel zeer uh, de uh, officiële uh, uh, instantie van de overheid zelf... die roept al jaar dat het helemaal fout gaat uh, online... Dus. Dat roepen ze zelf eigenlijk ja, altijd. Ja. Ze hebben er geen grip op. Er zijn heel veel waarschuwingen al geweest. En, uh, ja, blijkbaar is blijkbaar een ambtenaar die daar niet weet uh, hoe het in elkaar zit... die wordt dan belast uh, met dat soort klussen. Heb je niet vreselijk moeten lachen? Nou, ja, het is gewoon droevig eigenlijk. Ja. Ja. Maar in je boek schrijf je dat de, de, de huidige Nederlandse internetwetgeving... is gebaseerd op een uh, Europese richtlijn uit de jaren negentig. Ja. Dat is natuurlijk in het digitale tijdperk... waarin alles razendsnel dat gaat, ongeveer honderd jaar geleden. Ja, ja het zijn, dat is gewoon eeuwigheid. Eeuwigheid geleden wordt nu wel, ja, zowel in Amerika als in Europa, nieuwe wetgeving gewerkt. Maar ja, tegen de dat het klaar is, uh, zijn we alweer uh, heel veel verder natuurlijk. Maar niet alleen die, die richtlijn, die deugt dus niet. Maar de overheid is ook niet in staat om onze veiligheid op dat internet te garanderen? Nee, ze lopen heel erg achter. En er is geen, uh, geen budget om dat goed aan te pakken. Ik bedoel, als je als overheid zulke mensen inzet die blijkbaar... Geen idee hebben hoe ze met dat soort uh, gevoelige materie om moeten gaan. En die moeten dat dan regelen. Ja, zorg dan dat die mensen een beetje. Maar dit, is, dit keer was het niet eens gehackt. Dat nee, zelf gedaan. Ja, precies. <laughs> dus, uh, nou ja, er is wel uh, uh, in juli, was het geloof ik, een nationale cybersecurity raad in het leven geroepen. Die uh, onze veiligheid juist moet waarborgen op dat ja, internet. Ja, in juli 2011. Dus ja. Dat echt genoeg. Dat is veel te laat? Ja, dat is aanzienlijk te laat. Tien dat dat dat, jaar geleden die, die, die raad kan dat ook niet waarmaken. Nou ja, ze beginnen natuurlijk met een, met, een, met een enorme achterstand. Dus ik weet niet hoeveel budget daarin gaat zitten. Ja, kun je eens een voorbeeld geven, want je hebt er de, de, in je boek uitgebreid over geschreven... Uh, hoe wij op dit ogenblik als burger al hè, uh, volledig overgeleverd zijn aan de heiden op het internet? Uh, ja, kijk, een uh, springend voorbeeld is natuurlijk de uh, Amerikaanse grote multinationals... zoals uh, Facebook en uh, Google en dergelijke... Die zijn op alle mogelijke manieren bezig om uh, onze uh, privégegevens te verzamelen. Die worden dan op grote hoop geveegd. Nou, we worden... zetten ze er allemaal braaf vrijwillig op ook, Ja, ja. Ja. ja, mensen die, die, als ze bijvoorbeeld zouden weten... dat de foto's die je uploadt op je Facebook-account... dat die uh, gewoon het eigendom worden van Facebook... en dat Facebook daar alles mee mag doen wat ze willen... dan, dan zou je je afvragen van, nou, wil ik dat wel doen? Ja, Net ja. zoals uh, apps bijvoorbeeld. Ik begrijp dat uh, Frits daar goed mee is. Nou ja, ik... <laughs> Die programmaatjes die, op je mobiele telefoon. Ja, precies, of op je, op je tablet. Um, als je dat downloadt, dan mogen alle makers van die apps... mogen ook allemaal jouw privégegevens inzien. En niet alleen van jou, maar ook van al je vrienden op Facebook... Dat is gewoon als de... een simpel app download. Want ik ben ja. daar gek op inderdaad. Ja. Ja. ja, dan zit er een hele dikke uh, gebruiksvoorwaarden... privacyvoorwaarden, etc. Et, et, et, et, et. die, die, die, die, die zijn uh, gemiddeld langer dan de Declaration of Independence. Uh, dus, uh, <lacht> niemand ja, leest dat. Niemand leest dat. En dat is ook precies En de daar staat natuurlijk. allemaal in van... U levert uzelf met huid en haar ja, uit ja, aan ja, ons. Wat er, uh, het is een hele lange tekst, maar het komt neer op... We own you. Dat is eigenlijk, uh, <lacht> Zo Frits, ja. dat je het weet. Ja. Maar goed, dan kan je nog denken... Ach, dat zijn toch ja. onschuldig of een vakantiefoto, uh, nou ja, maakt het uit. Ja, maar kijk, één afzonderlijk stukje data maakt ook niet uit. Maar als je al die verschillende zaken... Kijk, op het hele internet, alles wat je doet en laat... alles wat je aanklikt, wordt bewaard in allerlei profielen over jou. Als je al die profielen bij elkaar optelt... en je gaat dan, uh, zeg maar, een computerprogramma erop loslaten... algoritmes zijn dat, dus wiskundige formules... om te kijken wat je allemaal voor patronen kan achterhalen... Ja, dat, dan kan je eigenlijk... En dat is wettig, dat ze dat allemaal dat hebben. Dat mag ieder. allemaal, want het is dat allemaal... Dat gebeurt al. Ja, Wie massaal, doet dat? Wie, massaal, doet dat? Uh, wie niet, eigenlijk. Noem eens voorbeelden. Nou ja, de Facebooks en de Googles waar ik het net over had... maar ook gewoon ons eigen huis. En, uh... Maar wat weten ze dan over ons, wat mensen zich niet realiseren... behalve dat Frits niet wist dat via die apps dat er ook allemaal informatie... Nou, uh, van mij... simpel voorbeeld, een paar studenten in Amerika hebben... een paar jaar geleden hebben zelf een programmaatje in elkaar gezet. Die hebben van een groot aantal, iets van 10.000 studenten... hebben ze uh, uh, hun Facebookpagina geplunderd. En daar konden ze met, uh, met die data geaggregeerd en helemaal door de computer gehaald... konden ze met grote mate van waarschijnlijkheid uh, politieke voorkeuren... seksuele voorkeuren, uh, religieuze voorkeur konden ze daarmee voorspellen. Dus, en dat is dan een simpel programma. Dus en, je... en dat is allemaal openbare informatie, en ja. wat dan op een legale manier... want iedereen heeft ermee ingestemd, vergaard en gebruikt wordt. Maar het kan natuurlijk ook nog... Uh, dat andere groeperingen, uh, criminelen, ja. nou hackers, ja. we hebben de ja, En waarom vinden ze Gaddafi dan niet? <laughs> ja, nee, ik nou, ik denk niet dat weet. hij zijn mobiele telefoon aan heeft staan. Nee, ze de hebben hem dan dan, daarvoor gevolgd. Ze weten dan nog waar hij zit. Want hij zal toch gecommuniceerd ja. hebben. Hij is naar nou buiten. Maar dat is een treden. beetje, ze kunnen wel naar de maan, maar waarom kunnen ze Gaddafi niet Ja, precies ja. Gaddafi ja. Weet ja. Niet en Begrijp jij dat dan? Uh, ik heb geen idee. Nee. Nee. Wat helemaal, ik wel, aan dat is nee, van communicatie meer bij zich uh, hebben. Ja. Frits, met je ja. goed vinden, even naar het andere Sorry. punt. Want, want wat, uh, uh, kijk, het eerste voorbeeld wat we hoorden, hè, dat, dat gaat dan over die bedrijven. En de, mm -hmm. dat is al zorgelijk genoeg, maar legaal. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zich helemaal niks van de wet aantrekken. En die ook bij al die gegevens Ach, zijn. Er. Er sterker nog, maar er zijn, er zijn ook allerlei andere bedrijven, zeg maar... die uh, in een grijs uh, gebied opereren. En die gewoon weer vervolgens bijvoorbeeld op de gegevens van huis duiken en proberen om die allemaal uit de pagina te trekken. En, en wat willen die daarmee? Uh, verkopen. Gewoon dus je, je geld er... verdienen? Ja. Uh, de Europese uh, commissaris die erover gaat, mevrouw Cuneva... die heeft uh, twee jaar geleden gezegd... persoonsgegevens zijn nieuwe goud. Uh, de, de olie van de 21e eeuw. Uh, je kan er heleboel als in. je dat weet wat je net beschreef... seksuele voorkeur, uh, religie, ja. noem ja. maar op... dan ja. valt er heel veel geld mee te verdienen. Er valt heel veel, ja. Dus wat nu gebeurt op, uh, op internet... heel veel geld, marketinggeld, dat vroeger naar tv ging... en naar uh, tijdschriften, kranten, gaat nu naar internet. Voordeel van internet is dat je uh, uh, precies kan meten... Uh, wie welke advertentie opent. Hè? En je kan ook kijken van... wie moet ik nou welke advertentie laten zien? En des te meer je van een internetgebruiker weet... Des te beter kan je die advertenties op iemand richten. Nou, en dan maar kun je we... ook geheime informatie te pakken krijgen? Bijvoorbeeld van een bedrijf... Een miljoennota. Nou ja, ja, ja goed, Bij dat, was niet, dat was niet op een geheime site. Maar kun je nou, ook wel een geheime breken. Ja, in, in een geheime site. Of ja, een, uh, besloot, ja, over, een afgesloten site. Dat uh, gebeurt massaal natuurlijk. Ja. ja. Maar ja, Frits, Frits denkt nog van, nou ja, oké, okay, dan verdienen die mensen dat geld dan. Ik heb er ook gemak van, van al die leuke apps. Nee, uh, no, nee ik vind, begrijp wel de, de zorg. Maar voor, de, je kan voor het inchecken voor een vliegtuig hè, tegenwoordig, ja. als je, je stoelen. Kan je ook iemand van de stoel weghalen en dat jij een betere stoel krijgt? Ja, maar dan moet je veel moeite voeren en de opbrengst is niet zo hoog. Oh. Dus, uh, nou ja, als je goed wil zitten. Ja. <laughs> ja. Wat Vol is het langer. meest lucratief dan? Om, om hier gebruik zo niet misbruik van te maken? Nou, je hebt, je hebt nu al... Uh, wordt dus gebruikt om advertentie op te richten. Des te, des te hoger je klikratio is, zeg maar, dus de meer mensen op jouw advertentie, des te meer je verdient. Gewoon, dat is a. Uh, op de lange termijn uh, kan je natuurlijk van alles uh, met, met zo'n persoonlijk profiel, zo'n digitale schaduw doen. Je kan bijvoorbeeld mensen gaan selecteren die al dan niet een hypotheek krijgen, of een creditcard. Of welke rente ze over die creditcard Je Jij vraagt uh, naïef een hypotheek aan en bij jou kan het ineens niet, terwijl je buurman hem wel exact, zegt. Ja, ja, en denk aan zorgverzekeraars, denk aan levensverzekeraars als zij al aan de hand van jouw digitale schaduw kunnen achterhalen... dat jij een risico voor leven leidt... Dan, dan krijg je geen verzekering. Ja, in extrema het zou, het zou dat zo kunnen gaan. Goed, daarbij, daarbij voorkom je bankencrisis. Ja, er zijn er te veel uitgedeeld ja, de laatste ja, tijd. Ja, voor mij kan ja, het op een andere manier Maar, nee, maar je ja, wilt ja. misschien wel weten waarom je hem niet krijgt. Zodat ja, je er precies. wellicht ook tegen Ja, en dat is, een dat is ook een beetje de issue. Kijk, op een gegeven moment is, het, is dat helemaal gecomputeriseerd. En dan heb je dus uh, de situatie waarin eigenlijk niemand nog weet waar, waarom je Dat is het probleem. Ja. Ja, er gebeurt van alles wat, waar je geen zicht nou, op dat hebt. Dat is een extra probleem. Ja. Ja. Het is even praktisch nog. Welke apps moet Frits vooral niet meer downloaden? Nou, geen enkele. Geen enkele? Geen enkele. Echt niet? Nee, want die, die, uh, er was vorig jaar een onderzoek van Wall Street Journal... en de, de, de 50 meest gewerkte apps die, die stuurden naar iets van 50 verschillende reclame... en andere bureaus uh, al die gegevens door... En, en Facebook was toen over. Oh, oh. oh, ik vind het lekker om uh, het nieuws steeds te volgen. Of ja. Als ik dan zaterdag gaan ergens mee Moet je, je allemaal niet de doen? Voetbal nou, Het weten. is een afweging die je maakt. Hè. Ik heb jij zelf zo'n ding? Ja, ik, ik heb ze. En, en ik doe die het apps. Ook. Ja. Je ja. doet het oh. al. Ja. ja. Ja. Dan je dus, dus, ik, ik Maar alles ik, heb ik heb er niet veel. En ik kijk ook wel naar. Uh, er is een soort gratuïtie. Maar er is er, van, er niet één waarvan je zegt: doe die vooral niet. Nou, je hebt bijvoorbeeld die hele populaire spelletjes. Moordvooit? Wordfight, uh, hoe heet uh, dat? Ja, nou, ja. Scrabble? ja, al dat nou, soort mijn spellen. Mijn kleinzoo is, Niet ja, doen? is gek, Heb ik al gedaan. Oh Mijn, mijn nee. Farmville en zo. Ik ga hem zo direct om... onmiddellijk uh, weer eraf gooien. Nou, dus het... is het echt gevaarlijk? Uh, ja, gevaarlijk. Het hangt ermee vanaf. Kijk, als je... Je, je loopt risico. Op, op, ja, op de lange termijn verlies van privacy is een gevaar voor de hele maatschappij, denk we ik. We kunnen het allemaal lezen in je boek. We weten wie je bent. Uitgegeven door Bruna. En we gaan nu eerst weer even luisteren voordat we met Frits over de sport verder gaan. Naar Zikna Olsen. En zo direct hoort u nog eenmaal. Sport met Frits De hoofdredacteur van het sportblad. helden sportkenner bij uitstek. Frits, heb je weer heel erg lopen erger afgelopen week? Ja, ik heb me behoorlijk lopen erg. Zullen we daar dan maar meteen mee beginnen? Oké, okay, ik heb me ontzettend geërgerd aan het spel van AC Milan tegen Barcelona. Ik herinner me nog 1989. Toen speelde AC Milan tegen Barcelona voor de Supercup. 25 jaar geleden. Toen was Cruyff trainer bij Barcelona. En AC Milan was de norm waar hij naartoe wilde met Barcelona. Dat was toen het, het Milan van, van Basten, Gullit en Rijkaard. Aan groot is. Uh, mag ik vragen in je leeftijd? Want het gaat nu over 25 jaar geleden. 40. 40. 40. Ja. Dus dat, hou je sowieso van voetbal? Ja, zeker. Uh, zegt dit jouw ja, eerste ja, wedstrijd? Ja, absoluut. Ja. Uh, en... Van Basten, Rijkaard, Gullet. Uh, ja, Gullet was er toen niet bij die avond. En, uh, Milan won over twee wedstrijden, maar Barcelona voetbal in ieder geval wel. 25 jaar later heb je weer Barcelona-Milan. Ik heb Milan maar met één doelpunt doelpunten voorkomen. Op een zo armoedige wijze. En dan worden ze nog beloond ook door een schitterend eerste doelpunt. Ik heb... Van Bommel heeft volgens mij alleen maar ruggen gezien. En volgens mij is Van Bommel geen type wat van mannen ruggen houdt. Ik weet het niet. Nou, dat, dat verzeker ik okay. je. Uh, de enige die nog een beetje voetbalde was Seedorf, de oudste speler. Ja. En dan hoor ik van alle commentatoren, die papagaaien ook weer... dat hij zo gehuild had vorige keer toen ze uitgegakkerd waren door Spurs, AC Milan. Want het was, was zo... wellicht zijn laatste Europa Cup wedstrijd, Champions League wedstrijd. Dat was helemaal niet zo. We hebben hem toevallig daarover geïnterviewd. Toen zei hij, nee, ik was alleen zo kwaad... We speelden zo goed tegen Spurs. We hadden door moeten gaan. en dat, ik dat, was we verloren. dat we verloren. Ja, Maar nu dat... speelden ze dus belabberd zeg jij? Ongelooflijk. Genant voor een club als AC Milan die zo groot is. Zo durven voetbal nog met één doelpunt naar huis gaan. Maar Frits toch even. Ze speelden wel gelijk daardoor. Ja nee daar kom ik niet op. Oh. Niet alleen Milan speelde zo laf. Ook Olympique Lyon de volgende dag tegen Ajax. tegen Ajax. Dat zegt wat over de status van Ajax. Maar ook Lyon is veel rijker dan Ajax. Heeft ook alleen maar gevoetbald met één spits om doelpunten te voorkomen. Het, is echt, het was een hele treurige Champions League. Dit is dus niet, dit is niet dat je gewoon niet tegen je verlies kan? Of... Nee ja, het mag. Het hoort erbij. Maar ik heb daar een oplossing voor wellicht. Oh, Dueva meet het balbezit wat de beide ploegen ja. hebben. Nou, Ik denk dat... Uh, misschien heeft Milan 5% balbezit gehad. Ik chargeer nu even. Want Barcelona heeft alleen maar de bal gehad. Dat zal 70-30 zijn geweest. Bij Ajax-Lyon schat ik dat 60-40. Misschien moet je een norm instellen bij gelijkspel. Als je balbezit... 60-40 is en je hebt voor drie corners meer gehad dan de tegenstander, dan krijg je een bonuspunt voor een gelijk spel. Dan krijg je toch meer punten. Dan, krijg jij dus, heeft, dan hebben Ajax en Barcelona twee punten voor het gelijkspel spel. Ja, maar, maar gehad. dan krijg je dus van, de, van die potjes dat ze alleen nog maar rondspelen. En dat nee, dat nee, want, nee, kijk, de achterhoede spelers zijn altijd de slechtste voetballers. Die kunnen niet rondspelen. Als jij druk blijft zetten, dat deent Ajax en Barcelona. Als Milaan was gaan rondspelen, wat probeerden ze dan, verliezen ze sowieso. Maar het is het overdenken waar. Kijk je wat, aanhoudt? Ik, ik weet niet of het er helemaal uitkomt. Maar, ik, uh, maar ik heb je ook geërgerd aan Milan? En, uh... ja, ja, ik heb het gedeeltelijk ja? gezien. Ik heb me wel geërgerd. En, maar het lag ook wel een beetje aan Barcelona zelf. Dat nog niet helemaal op zijn. Nee, maar dat, dat, dat, je zag. Barcelona dacht, we verliezen dit nooit. Het werd dan uiteindelijk gelijk. Maar Barcelona speelde met Milan. En dan een grote club als Milan. Wat als echt als ja, een poppetje werd neergezet. Ja. Vernederd ja. bijna. En zich laat vernederen. Dus. Goed. Een voorstel voor, een nieuwe, voor nieuwe spelregels. Ja. Andere ergernissen? Uh, nou, dat, de open dag van de Johan Cruijff Foundation. Ik ben de ambassadeur. En dan word je geacht handtekening uit te delen en met kinderen op de foto's te gaan. En op een gegeven moment ga ik met een uh, jongetje in een rolstoel op de foto... ...en ik heb een handtekening gegeven. Nou scheel ik twee maanden met Kruijf. Hij gaat in april zijn AOW krijgen. En dat jongetje zegt tegen mij, heel moeizaam... bent u nou Johan Kruijf? <laughs> Je meent het. En toen zei ik, licht beledigd, dat mocht hij willen, Johan. Dat mocht Johan willen? <laughs> Jij was trots. Nee, uh, ja, daar gaan we niet op in verder. Okay. Uh, de top drie... Uh, de groene trui van uh, klimmer Bouke Mollema nu voor ja. Het is krankzinnig dat een klimmer de groene trui wint. Die is voor sprinters. Maar het geeft aan dat Mollema een hele goede Vuelta gereden heeft. Net als Robert Gezing vorig jaar. Het is nu aan de begeleiders van Rabo... om ervoor te zorgen dat Mollema en Gezing ook een goede tour rijden. Dus Rabo-begeleiding, jullie zijn aan zet. Ja. Uh, nummer twee van de top drie... Van oh, of... al, even, want Mollema zelf heeft al gezegd dat ze met meerdere kopmannen gaan rijden. In dit nou team. ja, Gezing en Mollema kunnen allebei klimmen. Ze zullen nog... Nog wat beter moet de tijd rijden. dan kun je in ieder geval meedoen. Omdat op op we een leuke tour ja. krijgen. We hebben tot nu toe alleen maar hele vervelende tours gehad met Nederlanders. Uh, dan vond ik weer een hoogtepunt. De veertiende Johan Kruijf Foundation bestaat 14 jaar. Johan is veel in het nieuws op dit moment. Want je weet, hij heeft dinsdag Ach, je het. is hij bij de commissarissenvergadering gekomen. Met een verrassing. Haat Chola Ling in zijn achterzak. Ja, die hij hij wil Chola al... Ling als directeur. Precies, en de rest niet? Is niet helemaal netjes als je daar voor een vergadering komt. Maar... Oh, dat vind jij ook? Nou, je zou het van tevoren ook hebben kunnen aankondigen. Ik neem Tjöla Ling mee. En... Maar goed, dat is weer het grappige. Ze zijn volledig in paniek geraakt, die commissaris. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar dat is weer typisch een voetballer... die kan met hele onverwachte situaties omgaan. Kruis ze dat als trainer. Je gaat met een bepaalde tactiek het veld in. Maar in de eerste minuut kun je een penalty tegenkrijgen... door een onverwacht iets. Ja. En dan moet je hele tactiek omgooien. Ja, toch, toch leek het daar niet op, Frits. Want Arno Vermeulen van de NWS zei gisteren op tv... dat uh, Kruif heeft uh, ten haven, dat is dus de, de, de, de huidige uh, baas hè, bij Ajax... een rare eikel genoemd. En David zei toen tegen Kruif, houd je muil. Dus... Nee, het was, <laughs> het was geen leuke vergadering. Nee, maar goed, zei oh. inderdaad... Ik, bedoel, ik had het, zou het ook niet gedaan, hebben als Kruif... je had het van tevoren even kunnen aankondigen. Ja, begint die steun te verliezen zelfs bij zijn grote vrienden... zoals jij toch bent? Nee, ik steun hem nog wel, want wat hij met AX Ajax wil is heel goed. Maar eh, je moet een klein beetje... Kijk, eh, dit zijn vergadertijgers en daar houdt Johan niet van. Dit is een, beetje een straat... nee. dit is een echte straatvechtersmentaliteit, die met die bestuurders. Maar hij moet ook rekening houden, hij zit niet als straatvechter... hij zit met echte bestuurders. En dan moet hij ook die mensen, de eer geven... jongens, ik kom met Sjöla Ling aan en Bergkamp en Jonk. En hij had er een bepaald doel in, maar had hij beter even kunnen aankondigen. Vrede opzicht... zegt tegen Johan Cruijff toch een beetje dimmen. Nou, ik had het wel even, had het even moeten aankondigen, ja. Okay, en het ja. was leuk, wat zaterdag bij Pauw Witteman... deed die op zijn hele leuke vergadering aan. Dat ja. is dus ook weer klasse van hem. <laughs> Bleek achteraf enigszins anders te zitten. Maar goed, wat ik wil zeggen, ja. woensdag was de veertiende dag... want de Johan Cruijff Foundation bestaat veertien jaar. 14 september was de veertiende open dag. En de klasse van die open dag is, is het altijd mooi weer. Ik ben nu voor de veertiende keer bij. We hebben altijd mooi weer. Het is ook altijd hè, Johan Nou ja, dat ja. regelt hij toch maar. En uh, dan zie je dus, daar komen tientallen, honderden kinderen... Uh, geestelijk, lichamelijk gehandicapt. Met hun ouders, grootouders, broertjes, zusjes. En voor die kinderen is dat zo'n hoogtepunt die dag. Johan is er ook de hele dag zelf, doet alles mee. gaat met iedereen op de foto. Daar sprak hij ook met passie over bij Paul Wittenland. Ja, maar ja. Dat, dat meent hij ook. En ja. daar is hij ook fantastisch in. En ik sprak ook een moeder na afloop. Die zei, je weet niet wat die foundation voor mijn kind betekent. Mijn kind was heel verlegen, timide, durfde niks. Is door de Johan Cruijff en gaan sporten is nu een van de ambassadeurs. Dat kind is zo veranderd, neemt initiatieven, loopt op mensen af. We hebben een heel nieuw kind gekregen. Nou, dat zijn wel fantastische dingen. En dan ben ik wel trots dat ik de ambassadeur mag zijn. En, en toch was er nog iets anders wat een groter hoogtepunt was, blijkbaar. Dat was de finale van de US Open tussen Djokovic en Nadal. Oh ja? uh, begon om tien uur, half elf. En ik ben blijven kijken tot uh, twee uur. Het was het nog niet afgelopen. Ik heb zelden zo'n fantastisch tennis gezien tussen twee zulke grootmeesters op het gebied van tennis. Ja, vroeger had je nog wel eens iemand op die hardcourtbaan... een keiharde service naar het net gaan en afmaken. Dit zijn jongens die alle slagen beheersen. Geweldige tennissers, geweldige sportmensen. En als je dan afzet tegen wat we later in de week... in de Champions League kregen met de best betaalde die alleen maar verdedigend spelen, alleen maar aan de zijken zijn... Kunnen het spel ontregelen. Tennissers nemen. Dit was zo'n prachtig tennis en Djokovic was net iets beter dan Nadal. Maar ik heb zelden op van zo'n hoog niveau gezien. Het was echt fantastisch en ik vond het jammer dat ik moest gaan slapen. Aanoud, ik, ik vind het mooi om te zien, ik heb het helaas gemist. Maar, Deze gemist? Dit was echt, ja. als je hem nog terug kan zien, ik denk een van de... Ja, het vervelend is als de spanning is eraf. Hè. Je moet een wedstrijd altijd met spanning zien. Mm -hmm. ja. Een wedstrijd terugzien is nooit leuk. Want is het vooral het... dat het van die lange rallies waren? Het is... waren, ik heb rallies zien, er is geloof één game van 15 minuten geweest. Er zijn geslagen wisselingen geweest, dat je dacht, nu maakt hij het af. Ze kwamen weer terug en dan toch nog één kleine fout. Maar het was zo'n hoog niveau, ik heb zelden twee spelers in die hitte op zo'n hoog niveau. Het was een geweldig hoogte. Djokovic denk. is de nieuwe koning Djokovic is op dit moment de nieuwe koning. Maar Nadal is een geweldig mentaal heel sterke speler. En wellicht dat ik volgende week kan zeggen... dat de springruiters van Nederland Europees kampioen zeggen... waar ze zich dan geplaatst hebben voor de Olympische Spelen. Maar dat is vanmiddag nog. Gaan wij volgende week van je horen. Frits, dankjewel. Frits Barend hoorde u. En daarvoor hoorde u Arnoud Groot over de gevaren van internet. Beide dank. We gaan zo direct na nieuws en reclame door. Met onder andere Erik Lutjens hoogleraar Pensioenrecht over het pensioenakkoord dat minister Kamp gesloten heeft met de Tweede Kamer en wat gebeurt er maandag want dan gaan de bonden praten is dit wel of niet het einde van ons roemruchte poldermodel ook het journalistenpanel nog met Ad van Liemt en Paul van Gessel allemaal na nieuws en reclame tot zo direct. Avro, Mark, 28 jaar